Wie ben je? Ik ben Miguel Put. Miguel, wat doe je? Ja, ik heb dus een nieuw project en dat heet Soundwave. Dat houdt eigenlijk in dat ik mezelf als, als motivator eigenlijk plaats... om mensen zichzelf uh, mentaal te versterken. Dus dat ze er beter uitkomen. ik doe dat door middel van audio. Ter wie heb je je laten leiden en inspireren? Ja, eigenlijk is het begonnen bij jezelf, hè, bij uh, Zeker een teken van het samenspel. En daar is Soundplay uitgekomen... En nu neem ik dat professioneel erop voor mezelf dan als Soundwave. En ja, dan verzorg ik zowel de, de podcast ook voor samenspel. Als het ja, geluid voor, um, ja, voor Radio 777. En alles wat dat, uh, de expo inhoudt eigenlijk. Voor, voor op geluidsgebied technisch monteren. En ik heb ook uh, samen met Ing Huybrecht, dat is ook een van de artiesten. Hebben samen een, een nummer opgenomen. En zij heeft meegewerkt aan de tekst vooral. En dat gaat binnenkort wel uitkomen als we nog een zangeres vinden. En hoe heet jouw nummer? We're here for each other. En waarvoor gaat het liedje? Ja, dus de titel zegt het zelf al eigenlijk. Dus als je het moeilijk hebt, dan heb je mensen die je omringen, in het beste geval natuurlijk. En die helpen je er doorheen vandaar. En we zijn er voor elkaar om elkaar te ondersteunen, om elkaar te helpen. Vandaar ook wel, samenspel. Past daar helemaal bij. Wat wil je nog realiseren? Ja, op dit moment, heel goede vraag. Ik zoek dus nog een stem, zoals ik daarnet al zei, om dat nummer in te zingen. We're here for each other. Dus als er iemand zich geroepen voelt, ja, dan mag die zich kandidaat uh, stellen of aanmelden om dat nummer te komen inzingen. Waar droom je van? Ja, ho, dat is wel ja, heel uh, ruim. Ik hoop gewoon, er is eerder een soort van hoop, ja, een soort van verlangen, dat, dat alles goed komt. In het algemeen, niet zozeer bij mezelf, ook, ook met iedereen die het moeilijk heeft. Vandaar dat ik anderen wil helpen om ja, door de hele moeilijke periode te komen als motivator. Miguel, wat is jouw verlangen? Eigenlijk hangt het daar ook bij samen. Mensen een betekenisvol leven zou, zouden hebben... En ja, er is veel mogelijk. Ook al lijkt het misschien niet zo gemakkelijk of zo, of de oplossing verre weg, dan denk ik nog dat, dat er zijn altijd mogelijkheden. Daar geloof ik in. Nu, bij Radio 777 heb je heel veel liedjes gekozen uh, voor uh, vijf weken lang te draaien. Uh, je maakt zelf een liedje, dus misschien kunnen we dat ook laten luisteren aan de, aan de luisteraars. En wat ik nu vraag aan jou, dat je toch een favoriet nummer geeft. Het liedje, ik kan wel een stukje van het instrumentaal laten horen, natuurlijk, want dat is wel klaar, oh, ondanks dat we nog geen stem hebben. En inderdaad, een favoriet nummer. Een daar hangt ook wel bij, bij identiteit, want daar gaat het expo uiteindelijk over. Toen, als ik zo'n ja, begin tienerjaren, zo'n dertien jaar was, was er inderdaad wel een nummer. En beeld u in, als je zo begin in de tienerjaren, dan wilt je zo je identiteit wat zoeken en zo. Bij mij was dat dus ook. En ik had dat daar um, in de tekst van Eudonomi, uh, van Arma van Helden, kon ik mij er echt wel heel in, in vinden. Dus uh, mensen die me niet zouden begrijpen of zo. En ja, daar weer speelde ik me eigenlijk een beetje aan. Ik vond dat een beetje op dat moment mijn, mijn leeflied, om het zo, zo te zeggen. Oké, okay, dan gaan we naar gaan luisteren. You having a You're walk in my walk. shoes.